Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet werkt aan plannen om de bijstandsregels minder streng te maken. Mensen in de bijstand moeten bijvoorbeeld cadeautjes of een gift kunnen ontvangen. of wat kunnen bijverdienen, zonder dat ze meteen worden gekort. Dat staat in een brief die minister Schouten de Kamer heeft gestuurd. met een invulling van de plannen van de coalitie. Het Openbaar Ministerie heeft zelf straffen geëist tot 30 jaar... tegen de drie verdachten van een moord eind 2019 in Amstelveen. Het OM sprak in de rechtbank in Amsterdam... van een brute, afschuwelijke en onmenselijke liquidatie. Het slachtoffer, Rashid Kotar, werd doodgeschoten op de parkeerplaats... bij een sportschool in Amstelveen. En zijn zoontje van vijf was daar getuige van vanaf de achterbank van de auto. Hij bleef ongedeerd. En de politie heeft acht mannen en een vrouw opgepakt... in verband met een Belgisch onderzoek. De mannen en vrouwen worden verdacht van phishing, internetoplichting en witwassen... Een verdachte uit Amsterdam, Almere, Rotterdam, Spijkenissen en Deventer... zijn tussen de 25 en de 36 jaar oud. Volgens de Belgische politie hebben ze tientallen Belgen benaderd... via e-mail, sms of whatsapp... en hen naar een nagemaakte bankwebsite geleid. Zo kregen ze toegang tot de rekeningen... en daarbij zijn vele miljoenen buitgemaakt. Bij de arrestaties zijn onder meer een vuurwapen, designerkleding, dure horloges en tienduizenden euro's cash in beslag genomen. En Mario Götze gaat van PSV naar Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. De Duitse speler speel, eh, speelde twee seizoenen bij PSV. De middenvelder heeft bij Eintracht Frankfurt getekend voor drie seizoenen. Naar Verluidt voor ongeveer 4 miljoen euro. En het weer tot slot. Het blijft droog. Vannacht wordt het tussen de 8 en de 13 graden. Lokaal kan wel een misbank ontstaan. Morgen is er weer veel zon. En dan is het van 20 tot 23 graden in het Waddengebied. En 24 tot 28 graden elders. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Thank mm -hmm. you. bij ZFM Jazz op nog steeds deze bewolkte druilerige zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van deze uitzending. Uh, zoals u al in het eerste uur gehoord heeft, staan, uh, staat deze uitzending geheel in het teken van alleen maar Nederlandse jazzmuzici. En vandaar dat we begonnen met de Jan Modenaar, Big Band. Jan, die overleed verleden jaar in 2021... heeft jarenlang zeer succesvol met zijn big band opgetreden. En ook na zijn overlijden uh, zie ik op uh, de diverse kanalen van de socials... dat uh, de band nog steeds actief is. De zangeres die we hoorden was Hattie St. John uit New Zealand. St. John moet ik natuurlijk zeggen. Uh, wanneer we het over vocalisten hebben in een programma over Nederlandse jazz... dan mag natuurlijk Rita Reis niet ontbreken. Ik heb heel veel van Rita uh, door de jaren heen verzameld. Maar ik heb gekozen voor een, wel vind ik, heel bijzondere opname... gemaakt in New York City op 3 mei 1956. Zoals toen... Uh, ...in New York uh, met haar man, haar toenmalige man Bessel Ilke... ...die hand uh, een noodlottig uh, waterski-ongeluk heeft gelat... ...waarbij hij overleed. Maar ze waren in mei 1956 in New York. En daar hebben ze een opname gemaakt... ...genaamd The Cool Voice of Rita Rice... ...en werden begeleid door de Jazz Messengers met Donald Burt op trompet, Hank Mobley op de Noorsax... Horace Silver op piano, Doug Watkins op bas... en de Great Art Blakey op drums. Zeker in die jaren toch wel een eer dat deze uh, kanonnen... het uh, waard vonden om uh, die mevrouw uit Nederland uh, te gaan begeleiden. We luisteren naar I Cried For You... The Jazz Messengers, I cried for you. Uh, u heeft natuurlijk allemaal gehoord van uh, Errol Garner. Maar er was in uh, Nederland een uh, semi-professionele... of je kan ook zeggen half amateur muzikus. Een tandarts genaamd Dr. Frans de Wijs. Uh, Willem Duits draaide ook wel eens uh, wat van hem. Uh, en die uh, speelde in de stijl van Errol Garner. Uh, Frans de Wijs op Piano wordt hier begeleid door Ruud Jacobs op bas... en Pieter Ipma op drums in een opname uit juni 2001. De cd genaamd A Touch of Garner, But Not For Me. En dat was dus dokter Frans de Wijs... die nog een fix aantal minuten zo doorspeelt... Uh, in de stijl van Errol Garner. Ik dacht, toch even leuk om uh, naar te luisteren. Uh, we gaan weer naar wat uh, vocaals En wel van iemand, een zangeres hier uit de regio... Marleen Bijleveld. Geeft ook zangles, maar heeft in 2014... een uh, hele geestige cd gemaakt... Uh, die uh, uh, zij noemde Swing Jazz voor alle leeftijden. Het was een uh, CD, ook, bedo ook bedoeld voor, voor kinderen. waarin ze allerlei bekende uh, standards, uh, jazzstandards, heeft vertaald in het Nederlands. En we gaan nu luisteren naar een nummer wat is getiteld Lui Liedje. En dat is de Nederlandse versie van Fly Me to the Moon. Marleen Beideveld. Ja, en dat was Marleen Bijleveld. Uh, we gaan weer terug naar de Jazz Behind the Dike serie uit de vijftiger jaren. En wel een opname van 3 februari 1957 door de Stido Alström Quintet. En dan denkt u, dat klinkt toch niet Nederlands? Nee, dat klopt. Het was een pseudoniem van... Pianist Dits Sackers, die uh, een korte carrière in de vijftiger jaren ook in de jazz had, afgestudeerd als jurist en uiteindelijk daar zijn carrière in die wereld vervolgt. Uh, we gaan luisteren naar Stido Alström, oftewel Dits Sackers op piano, Jan Morks op klarinet, Koen van Asso op vibrafoon, Flip Willemse gitaar, Dick van der bas... en Han Brink op drums. We gaan luisteren naar Meditation. meditation. Dan uh, gaan we weer naar uh, de huidige tijd. Een opname uit 2015 van zangeres V. Klaassen. V. Klaassen, die we onlangs nog met Koor Bakker. in uh, De Krocht kunnen zien en horen. V. wordt hier begeleid door Olaf Pultzing op piano. Peter Thias op gitaar. en Inkmar Heller op bas. Van haar CD Luck Child. Luisteren we nu naar One Trick Pony. He's a one trick pony. One trick is all that horse can do. He does one trick pony.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 Pony, that's all he is, but he turns that trick with pride. He makes it look so easy, it looks so clean. He moves like God's immaculate machine. he makes me think about all these extra moves I make and all these herky jerky motions tricks it takes to get me through my working day, one trick pony, his one trick pony. One Trick Pony... van de LCD Luckchild. Ja, een overzicht... van de Nederlandse jazz scene... zonder Frits Landersbergen... dat gaat natuurlijk niet. Vandaar dat die... nu aan de beurt komt en wel... in een sextet bezetting. Met Frits natuurlijk op vibrafoon... Nanouk Brassers op trompet... Max Jonata... op tenor... Francesca Tandoi Piano... Matthijs Nikolajewski op bas en Wim Romers op drums. Ik hoorde trouwens in de wandelgangen dat Max Jonata... het komende uh, Jazz in Zandvoortseizoen seizoen in de krocht... Uh, weer een van de gastsolisten gaat worden. Maar deze opname is uit 2018 van de CD Typical. Luister je, je naar The Match? Frits Landersbergen sextet met The Match. Dan uh, kom ik nu uit uh, in de jaren zeventig weer. En hier in Haarlem, Heemstede en omstreken... Uh, waren actief uh, William B. Jacket and Friends. Uh, William B. Jacket, dat was de makelaar Wim Kreuger... uit uh, Heemstede, als ik het wel heb. En uh, die had een aantal mensen om zich heen verzameld... waar hij vrolijk mee muziceerde. Uh, hij zelf uh, speelde klarinet, sopraan en altsaks. Uh, de in de regio zeer bekende Ray Kaart hoorde bij het clubje... op trompet, Berry Zand Scholte, zang en trombone... Evert Heemskerk, piano, Bert Nieborg, bas en Tjalling Hooghuis Drums. Het is een wat krasserige opname. Het komt van een LP die inmiddels al uh, ruim 50 jaar oud is... Maar ik wou u hem toch even laten horen. William B. Jackenton Friends met het nummer Baby Won't You Please Come Home. as a bar. Dat was uh, Baby, Won't You Please Come Home... van William B. Jackenton Friends. Uh, Rob van Bavel, een van onze goede pianisten in de jazz scene... Uh, bracht in uh, 1989... Een uh, CDA Daydreams, waar Rob op keyboards uh, werd begeleid door Jarmo Hogendijk. Trompet, Ben Van Dunge, Sopraan en tenor, Ferdinand Povel, tenorsax, Harry Emmerij Bas en Piet Vlietstra Junior op drums. Beat the Blues. En dat was Rob van Bavel, Beat the Blues. Uh, een andere gast uh, van Bavel was ook wel in de krocht. En datzelfde geldt voor Martijn van Itterson, de gitarist. Ook die was een aantal jaren geleden in de krocht te beluisteren. Uh, ik heb hier een opname uit 2014 klaar liggen van de CD Swarms. Met Martijn natuurlijk op gitaar. Karel Boulet op Fender Roads, ook een graag geziene gast in de krocht. Frans van Geest, Bas en Martijn Vink drums. Chocolate sprinkles. was het Martijn van Itterson kwartet met chocolate sprinkles, oftewel chocolade hagelslag. Uh, Rita Rijs verdient het als first lady of jazz in Europe... Uh, wel om twee keer uh, ten te worden gevoerd. De eerste opname in het eerste uur was met de jazz messengers... ...in 1956. En nu heb ik een, een van haar laatste opnamen... ...niet de allerlaatste, maar wel een van haar laatste opnamen... ...uit 2013. Live in concert in het Concertgebouw. Met naast Rita Reis... ...Alexander Beets op tenor... ...Jarmo Hogendijk op trompet... ...Peter Beets op piano... ...en Marius Beets op bas. Watch what happens. <apples> Watch What Happens van de CD... Live in Concert in het Concertgebouw 2013. En daar is ook een uh, DVD van verschenen. Die heb ik ook en dan proef je de sfeer nog meer... als je die in je speler stopt... en uh, heerlijk ook van de beelden kan genieten. Het loopt alweer uh, tegen de klok van 12 en dat betekent dat we nog uh, twee nummers te gaan hebben. Een van de grote... Uh, gitariste in de Nederlandse jazz scene was natuurlijk Wim Overgouw. Uh, ik heb gekozen voor een opname van Wim uit 1978... Uh, met zijn trio Wim zelf natuurlijk op gitaar... Victor Kaihatou op bas en Evert Overweg op drums. Het komt van de LP die naar de hand ook als CD is uitgegeven... Dedication en het is een uh, compositie een Nederlandse compositie van Jan Mol geheten Snip voor koude. Luistert u naar het Wim Overgouw trio. En dat was Wim Overgouw. We komen maar bij het laatste nummer. En voordat ik dat ga starten... Uh, wil ik u vast uh, van hartelijk, harte dank zeggen... voor uh, uw luisterend oor de afgelopen twee uur. Ik hoop dat u genoten heeft van deze dwarsdoorsnede... van uh, de Nederlandse jazzscene... sinds uh, eind 40, begin 50er jaren van de vorige eeuw tot en met heden... Er zijn een heleboel, heleboel Nederlandse artiesten die ik niet heb kunnen draaien. Ik had makkelijk een derde uur kunnen vullen. Maar misschien dat ik die nog wel uh, ertussen stop in een van mijn komende uitzendingen. Want uh, er is genoeg te doen hier in Nederland... op het gebied van hele goede kwalitatief hoogwaardige jazz. Dat gezegd hebbend uh, eindigen we ook met zo'n fantastisch uh, nummer... We gaan luisteren naar Michael Varenkamp, begeleid door zijn Legends. En het komt van de cd Lewis. Dat was ook het programma wat hij een paar maanden geleden hier in de krocht bracht. Uh, ik was toen zeer onder de indruk van de live-uitvoering van St. James Infirmary. En uh, daar gaan we dan nu ook als laatste nummer naar luisteren tot de nieuwsberichten van uh, 12 uur. Volgende week Jeroen van Sluisdam als presentator. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer. Baby die, you know.